Welkom bij ZFM met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomervids. you could say it was a good day at least a little bit. developing situation in Los Angeles. Ja, en dat was hem helemaal, Prince met Baltimore. Goedemorgen, Zandvoort. Het is donderdag 3 september. En ook al zou je het niet denken als je naar buiten kijkt, de 113 dagen tot kerst. Dit is uh, goedemorgen. Ja, we noemen het eigenlijk live in Zandvoort. Live van de regio. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 12 uur bij je. En we hebben allemaal leuke dingen. Zoals de column van Tino. We hebben Jaap Koper straks. En veel muziek, zoals deze van Eva Valerie. En die komt uit Haarlem. En het gaat over de relatie met haar vader. Bygones, Eva Valerie. Goedemorgen. What's your excuse this time? Could it be one I haven't heard in a while? How about you save it for another day? I'm good. I'm good. So longs, be so long I'll wave you goodbye by the door. One thing that I know for sure is that I won't let you let me down anymore. I'm so past this. you further away Nederlandse producties achter elkaar. Bo Sardis uit Venlo en ja, winnaar van Idols natuurlijk 2004. En daarvoor hoorde je Eva Valerie uit Haarlem met Bygons. Goed, je zult het ongetwijfeld gezien hebben. Uh, ze zijn bezig de strandhuisjes weer uh, in de winterstalling te brengen en, en af te breken. En, uh, en de mensen van Enhade die spraken met, uh, met bewoners die uh, druk bezig zijn... om hun uh, huisjes leeg te halen en uh, klaar te maken voor de winter. Dat is een leuk item. ik zal het even laten horen.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 Gezellig met, uh, met, met gezinnen bij elkaar. Drie, vier, vijf huisjes om. Of We gaan gezamenlijk gaan we ontbijten, gezamenlijk lunchen. Maar dat is er dit jaar absoluut niet bij geweest. Ik ben heel rijk geweest deze zomer. Ja, en nu uh, met een traan afscheid nemen? Nee, nee, nee. Ik, ik, heb, ik vind het genoeg zo. Ja? Ik vind het echt genoeg, ja. Ja, nee, nee. Met al dat zand twee keer schippen, Nee. Echt. Ah, en dan uh, volgend jaar maar weer het Ja, wel, in april weer. Dan hebben we de races. Dan moet je ook maar een keer langs komen. Dus dat is ook echt wel gezellig. It, it's has so a is toch nog steeds een morgen. En als geluk nog God... komt, dan zal ik altijd voor je zorgen. Oh, je hou op. En het hier. Is the morph on his shoulder, and he fell Hoeveel van ik? Ja, een van de beste bands van België, natuurlijk, op dit moment. En volgens mij ook gewoon de winnaar van het Songfestival. Wist dat doorgegaan? Maar dat ja, is niet doorgegaan, dus we zullen het nooit weten. Maar ze hadden een hele mooie inzending dit jaar. Hoeveel van ik? Ja, en daarvoor hoorde André Hazes geweldig natuurlijk. Het legendarische concert in het Concertgebouw, 1992. Prachtig. Goed, terug naar 2020. De nieuwe Miley Cyrus is uit. Natuurlijk weer veel over te doen. Kijk naar de clip, een beetje genoeg. Maar hij is leuk. Midnight sky. It is Miley Cyrus. Pulled back because the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You Maar die het wordt precies half elf hier bij ZFM. Ja, en dan staat het natuurlijk nu tijd voor Jelmer zijn. Maar ja, onze Jelmer die is met zijn studie begonnen. Die heeft al zijn eerste lessen gehad en vindt het nog steeds leuk. Dus er zit een gat in de uitzending. Nou, helemaal geen probleem natuurlijk. We hebben Tino Stui. En Tino, die heeft een, uh, samen met Ger Loogman en heeft die, uh, Frank heeft hij een uitzending op dinsdagochtend. En dan vertelt hij altijd een column. En die is heel erg leuk. En ik heb, deze die ik nu bij me heb, die, die heb ik al eerder gedraaid. Het is dus rugpijn. Maar uh, ja, weet je, ik, ik, ik draai één plaat... En dan gaan we rugpijn draaien. Oh, it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 Believen, oh, laat maar mooi, lepel. Kun je te was, moet je,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 Nee, het is niet verstandig om in je eentje een kerf van 800 kilo op te tillen. Het levert de knieën in je rug en het dorpspraatje. Wel gezellig. Oregon sick, tired and hungry. En daarvoor hoorde je Tino Stuin met zijn rugpijn... in de mooie verhalen over de vriendschappen hier in Zandvoort. Goed, 26, 27 mei 1995. Weet je nog waar je toen was? Ja. Het was de dag, of er waren de dagen... dat de Rolling Stones in Paradiso waren. Er was een hoop over te doen... en er komen nu ook allemaal dingen over uit. Want, waarom? 6 november komt een album uit. Een dubbel album. Live at the Paradiso Amsterdam. Totally stripped. Een album nieuw album van de Rolling Stones, met dus die opname uit Paradiso. En uh, ja, natuurlijk is het weer gelimiteerd. Het komt op oranje vinyl, er komen 3000 stuks uit... en dat heeft allemaal weer te maken met de tentoonstelling... die in het Groningen Museum vanaf 14 november te zien is. Maar er komt dus een speciale editie uit van die concerten in het Paradiso. En uh, ja, weet je, op het album Stripped stond het natuurlijk al gewoon. Dus we gaan even terug naar 1995, naar Paradiso, naar de Rolling Stones. talk. De zet hem goedemorgen, tien voor elf. Mijn naam is Chris Walter Sands en ik ben er tot twaalf uur. Ja, toen bereid ik gisteren dus dit programma voor. En uh, ja, prachtig weer, lekker zonnig. Dus ik heb een hele mooie Latin versie van, uh, van Marvin Gaye. Um, ik weet eigenlijk niet of ik er wel moet draaien. Dus ik, um, ik, ik zet het toch even apart. En ik ga gewoon eerst even een bijpassend nummer bij dit weer draaien. Cube in the Brissets. Gewoon even naar grollo. Even de blues. En dan misschien... Ja, ik denk dat ik het wel toch. Zometeen die Latin-versie van Marvin Karré. In, in our farm. Most of the time it's raining, and rare is the sun. You can read it in the papers, watching TV. But the things they are telling you, make no sense to me. all about Talking about Beter als de zon schijnt, ben ik ook heel eerlijk in. daarvoor hoorde je onze helden uit Grollo, QB in the Blizzard. Goed, nog drie minuten en dan uh, is het alweer elf uur. Ik ben benieuwd wat voor nieuws we krijgen. Misschien heb je het niet gemerkt, maar net hoorde je het nieuws van gisteren. Het kan zijn dat het zometeen weer gebeurt. Nou ja, dan doen we net als we back in the future zijn. Straks, na elf, ben ik er weer. En dan uh, praten we onder andere in drie platen na elf met, uh, met Jaap Koper. Kijk uh, kijken wat er vanavond allemaal in Alternative FM is. En dan rond half twaalf jazz is niet eng. En zo gaan we gewoon lekker door deze ochtend. Tot straks, naar de klok van 11 uur. I'd like to take this time out just to say that I'm one of the few men in this world who appreciates a good lady in it. You see, I consider myself a very lucky fellow to have a lady like I got. So sweet and so mellow. So full of love that I can't get enough of you. Which comes to show, it seems you